Op een snelweg in de Amerikaanse staat Texas zijn 80 tot 100 auto's en vrachtwagens op elkaar gereden. Meer dan 50 mensen zijn daarbij gewond geraakt van wie er 8 slecht aan toe zijn. Het ongeluk op de Interstate 10 in de buurt van de stad Beaumont gebeurde ochtends in extreem dichte mist. Het is vandaag extra druk op de Amerikaanse wegen. Miljoenen mensen zijn op weg naar familie om daar Thanksgiving te vieren. De regering van de Democratische Republiek Congo... heeft de legerleider op non-actief gesteld. Dat meldt persbureau Reuters. opperbevelhebber generaal Amici werd geschorst... na berichten dat hij wapens heeft verkocht aan rebellengroepen... die worden beschuldigd van massaslachtingen. Die beschuldigingen staan in een rapport van de Verenigde Naties. De regering van Congo is een onderzoek begonnen. RTL stopt na dit seizoen met het uitzenden van de Formule 1-races. Dat heeft commentator Olaf Mol gezegd op Radio 538.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 Het weer, toenemende bewolking en vooral aan de kust veel wind. Het blijft droog, minimaal vannacht tussen 4 graden in het oosten en 7 aan de kust. Morgen bewolkt en op veel plaatsen regen. En de loop van de middag droger en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Nou, de, -verkeersinformatie. de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is bij Sint-Joost afgesloten na een ongeluk. Het verkeer kan er langs rijden via de af- en oprit. En de A28, een meppel richting Groningen... Is tussen Dwingelo en Bijlen ook afgesloten. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Verkeer richting Groningen kan vanaf knopen Langhorst beter omrijden via Heerenveen over de A32 en de A7. De coachingskalender is al tien jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl, de beste boeken site en meer.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 Langs de lijn, met Twan van Peperstraten Goedenavond, de Nederlandse clubs in de Europa League proberen te redden, wat het te redden valt PSV speelt de voorlaatste wedstrijd in de groepsfase, tegen Dnieper uit Oekraïne In Eindhoven is de commentator Bas Ticheler het is rust. Het is 1-1. PSV komt op voorsprong via Wijnaldum. Na 19 minuten mooie aanval. Het begint met een hakje van Lens. Bal doorgespeeld tussen de benen van de tegenstander door. Zelfs nog door Hutchinson in de loop van Wijnaldum. Die hem vanaf een meter of 18 gord droog binnenschiet in een korte hoek. Goeie goal. Maar vijf minuten later was er weer gelijk Selesniouf. Na geknoei van Engelaar op het middenveld. En bovendien niet heel erg strak gedekt ook van Bouma die ze tegenstander de zomer voor laat lopen. Celestia of tikt van dichtbij binnen 1-1 en het is dus rust. Eerder vanavond eindigde van Hannover 96 tegen FC Twente in 0-0. En omdat Levante met 3-1 won van Helsingborgs... is het Europese avontuur van de ploeg uit Rentschede voorbij. Maar zoals Willem Janssen zegt, iedere nadeel heeft een voordeel. Na de winterstop hebben we ja, gewoon iedere weekend een wedstrijd. En inderdaad geen uh, midweekswedstrijd. Ja, dan moeten we nog fitter zijn en uh, ja, laten we maar zorgen dat we een voordeel hebben. En we hebben ook zwemmen in deze uitzending. In Frankrijk is vandaag de EK-korte baan begonnen. De pas 18-jarige Carrie Toussaint zwom een Nederlands record op de 100 meter rugslag. Ik weet het op het moment echt even niet hoor. Ik heb mezelf heel erg verbaasd net. Juist, Toussaint zei dat. Straks blikken we uitgebreid terug op dag 1 van het EK. Dat en meer allemaal tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Eerst maar eens even terugkijken op die wedstrijd tussen Hannover 96 en FC Twente. Het eindigde dus in 0-0. En Die houtkamp sprak met een van de betrokkenen, namelijk middenvelder Willem Jansen. Wat moeten we hiervan maken, Willem? Uh, uitgeschakeld en wist dat het moeilijk zou worden van tevoren, natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat we alles aan gedaan hebben. Op zich denk ik dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Uh, de 0 gehouden, weinig weggegeven. We hebben een paar uh, goede mogelijkheden gecreëerd. Uh, soms in de eindfase uh, misschien weer iets te slordig. Maar uh, ja, ik denk dat we gedomineerd hebben vandaag. En ik kon me ook al uh, dat het in de ruststel 2-0 voor elefanten was. Dus dan is het moeilijk. Maar uh, ik denk dat we met uh, grote intensiteit hebben gespeeld. En uh, tot de laatste minuut. En tegen de Duitse ploegers zat het niet verkeerd. Nee, want de eerste helft was uh, matig, dus er gebeurt niet veel. Wist het kwam laat op gang? Uh, jawel, maar uh, ik, zij zakte in en... Uh, zij hadden denk ik weinig grip op ons spel. En, uh, ja, ik kreeg niet echt heel de grote kansen eerst zelf. Maar zij moesten wel er denk achter, uh, achter de bal aan. En, uh, ja, het veld was ook uh, heel slecht. Dus uh, ook in de opbouw maakten we natuurlijk al hier en daar wat fouten. Maar uh, ja, ik denk dat we gewoon uh, voetballend op zich uh, goed gedaan hebben. En uh, maar wat ik zeg, uh, wedstrijd gedomineerd hebben. Alleen uh, ja, jammer dat we ons niet belonen denk ik. Hoe kijk je nu terug op deze pool? Uh, eigenlijk een beetje knullig laten liggen allemaal.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 Ja, ja, ja dus, uh, zo is dat. En, uh, na, de wedst of, na de winterstop hebben we uh, ja, gewoon iedere zondag, uh, of ieder weekend een wedstrijd. En uh, inderdaad geen uh, midweekswedstrijden. Ja, dan moeten we nog fitter zijn. En laten uh, ja, we maar zorgen dat het een voordeel hebben. inderdaad. Hanover 6 en tegen FC Twente dus 0-0. In de slotfase kreeg Rasmus Bengtson van Twente nog rood... wegens het neerleggen van een doorgebroken speler... Het is voor de eerste keer sinds het seizoen 2007-2008... dat Twente er internationaal na de winterstop niet meer bij is. Twente eruit. De hoop is nu gevestigd op PSV thuis tegen Genneper. Ja, hoop. Meer kunnen we er niet van maken, Bas, Tegeler. Nee, nou ja, er kan vanavond van alles beslist zijn in deze pool. Dat hoeft overigens helemaal niet. Dat hangt van de uitslag uiteraard af, maar ook van de uitslag in Zweden tussen Aik en Napoli. Daar staat het 1-1. Dat is op zich voor PSV gunstig. Dan zou PSV zelf eigenlijk wel moeten winnen om zich helemaal... Nog het gevoel te geven dat er van alles mogelijk is. De tweede helft is anderhalf minuut onderweg. Het is 1-1 door de goals van Wijnaldem en Celesnyov. Uitgebreid inmiddels door mij beschreven. In de opening van deze uitzending gemaakt. In De eerste helft is er, is, er is niet gewisseld. En het balbezit is voor de ploeg uit Oekraïne via Giuliano. Een van de twee Brazilianen in het elftal. Giuliano is international. Speelde een paar weken geleden nog met Brazilië tegen Colombia. Dat is er een die er best af en toe bij zit. Acht interlands achter zijn naam. Het is ook een speler waar gewoon 11 miljoen euro voor betaald is... toen die afgelopen zomer kwam. Kortom, uh, het mag wat kosten. Dat geldt voor de grote clubs in de Oekraïne. Dat is Dnieper niet. Het is subtop, want de grote clubs... Nou, dat kennen we inmiddels. Dat zijn natuurlijk uh, nou ja, Garkov, derde, Kiev, tweede... en natuurlijk Donetsk als nummer één eigenlijk in de afgelopen jaren. En daarachter komt dan dit Dnieper betrofst. De PSV wil weg aan de rechterkant van het veld. Manolev, een van de mensen die dus in het elftal gekomen is... Uh, ze geldt geld voor Bouma, Engelaar en Matas... Omdat van Bommel, Strootman, Narsing en Willems. is dus allemaal met kleine pijntjes niet spelen. Manolev is weg. Versiert een ingooi. Die wil nu als de bal voor zijn voeten komt nadat er is ingegooid zelf voorzetten. Dat lukt niet. Oekraïners werken weg. Dan probeert Marcelle voor zijn man te komen. En wordt hij daar wel of niet geraakt aan het hoofd. Na een duel met Selesnyov de doelpunt te maken. En niet alleen de te maken trouwens. Hij kreeg nog een ongelooflijke kans. Een minuut of tien na zijn goal. Wel heel handig en snel weg. Ook nog langs de Rijk. Die met een hele domme sliding ineens voorbij kan glijden. Maar hij schoof de bal. Toen net naast, vlak nadat zijn landgenoot of zijn ploeggenoot Mateus... dat klinkt als een Duitser, maar is dus een Braziliaan... ook al een niet te missen kans kreeg. Die bleek veel sneller dan Bouma. Nou hoor ik u denken, dat ben ik ook. Nou dat zal best, maar deze was echt veel sneller. Maar Bouma stond toen Mateus de doelman al op had... Waterman plotseling toch weer op de doellijn om de bal eruit te tikken. Ik kan het allemaal vertellen, omdat het uh, even wachten is tot Marcel overend gekrabbeld is... En dat hij dus inderdaad een arm in het gezicht krijgt van Selesnijov. Het valt allemaal mee, leek me geen opzet... In het spel ook, maar een overtreding was het wel. Omdat er ook geduwd en getrokken werd. De vrij schop die PSV kreeg is inmiddels genomen. Ligt aan de voeten van Hutchinson in de middencirkel. Aan de linkerkant van het veld gaat de bal breed naar Bauma die wat meters kan maken. Dan de voorzet geeft eigenlijk van halverwege de helft van de Oekraïne. Dat leek me wat onnodig, wordt de bal weggekopt. En opgevallen op het middenveld. Het publiek fluit wat omdat men daar het idee had dat de linksback die de bal wegkopt, Strinic wat leunde op zijn tegenstander. Die indruk had ik eerlijk gezegd ook. als er niet gefloten wordt, moeie door. Sterker nog, PSV moet de andere kant oplopen, want daar is Celeste in balbezit en weg ook. Komt helemaal aan de zijkant uit. Marcelo is mee terug. En via Marcelo gaat de bal er uiteindelijk, dacht ik, buiten. Maar de bal blijft binnen. En dan kan PSV overnemen en gaan counteren als Lens goed zou hebben gepaast. In ieder geval, maar die bal ploft een beetje tussen Matafs en Mertens in. En zo ontstaat er niet ogenblikkelijk gevaar. 29 minuten gespeeld. Een uh, duel dat op 1-1 staat. Waarbij beide ploegen kansen hebben gekregen op meer. Maar die kansen nog niet hebben verzilverd. Iets zegt mij dat het niet bij 1-1 blijft. In een nou ja, toch relatief open wedstrijd. 1984 en like a virgin. 1-1. In Eindhoven staat er tussen PSV en Dnieper, Dnieper Popetrofs. We gaan weer eens even naar Bas Tiggelen. Grote kans voor Matas om op aangeven van Orlando Engelaar 2-1 voor PSV te maken. Hij schoot tegen de vuisten van de keeper op. Beetje moeilijke hoek, maar wel vrij in het stafselpobiet. Daar had hij eigenlijk meer mee moeten doen, de 1. Die dus weer eens mee mag doen. Mertens nu aangespeeld. Aan de zijkant Dus Engelaar aan speelbaar. Die gaat de bal teruggeven naar Mertens. Mertens wil meteen richting het doel draait. Paast, maar de bal ingeleverd bij een van de Oekraïense verdedigers. En dan wordt er een overtreding gemaakt door ons die zijn tegenstander verhindert om uh, een counter op te zetten. Nou, dat doet hij dan wel goed. Ruslan Rotan, de aanvoerder, is het slachtoffer. Ervaren 31-jarige speler, international ook, deze Rotan. En, uh, eigenlijk eentje die al sinds mensenheugen is... bij de Nieppe speelt daar in 1999. Dat is toch al even geleden. Zijn carrière begon. Vrij schop inmiddels genomen. Bal is uh, te ver voor iedereen. En Rotan over de achterlijn zodat Waterman een doeltrap mag gaan nemen. Dat doet hij... In de voeten van de Rijk. Die we dus in de eerste helft een paar keer makkelijk in passeerbewegingen van de tegenstander hebben zien tuinen. Dat belooft eerlijk gezegd niet veel goeds. Duw man dat er nog counters komen. En als PSV vroeg of laat wat meer risico's zal nemen. En de ruimtes achter de laatste linie wat groter worden komen die er. Voorspel ik dan nu maar vast. En dan zou je toch adequater moeten reageren. Engelaar op het middenveld heeft moeite om de bal onder controle te krijgen. Dat overkomt hem eigenlijk niet zo vaak. Aan de rechterkant wordt de bal dan via Lens bij Manolev bezorgd. Die kan geen kant op. speelt hem terug naar Hutchinson. Het gebeurt allemaal halverwege de helft van de Oekraïne. Goede beweging zeg van Hutchinson. Wordt dan even vastgepakt. gewijzigd wordt daar niet voor gefloten. Hij blijft nog in balbezit ook. Hoewel ik niet de indruk had dat de scheidsrechter daar bewust voordeel gaf. Maar hij staat zo ver weg dat hij het niet zag volgens mij. Spaanse scheidsrechter Carlos Gomez. En als PSV van de weeromstuit dan helemaal terug moet. Is de angel wel uit de aanval? Wordt de bal door de doelman? Want die had hem zelfs even gekregen. Waterman weer afgeleverd bij de twee centrale verdedigers. De Rijk in dit geval. De Rijk Hutchinson speelt dus zeg maar als rechtshalf. Daar waar normaal van Bommel staat. Waar hij normaal staat, rechtsback, daar staat dus nu Manolev. En nu het hart van de verdediging, waar we eens opgezocht met aan de linkerkant. Dus dat is Bauma die de bal krijgt en die vervangt dan weer Willems. Bouwma die we wel een aantal goede dingen hebben zien doen. Hij komt natuurlijk wat snelheid tekort, maar is met ja, slim lopen en weten hoe je positioneel moet staan. En ook nog wel voelen waar de ruimte ligt in voorwaartse richting. Dat ook wel een aantal malen in die optiek wel gevaarlijk geweest. Nu, zornigheidje van Lens, levert de bal zomaar in bij een tegenstander. De Russen... Pardon, Oekraïners willen counteren. Dan wordt er meteen ruimte gemaakt door Mateus aan de rechterkant van het veld. Dan zoeken aanvallers en bijsluiten de middenvelders de positie. Giuliano is handig, maar de man van de goals, Shelesnyov, staat ook op scherp. Maar daar gaat de bal wel naartoe. Maar die krijgt hem niet onder controle omdat PSV voegtijdig een been paraat heeft gevonden dat hij in de weg wil staan. En dan ligt de bal weer aan de voeten van ploeg uit Eindhoven. Via Bouma opnieuw. Bouma kijkt, is er voorin wat te halen? Eigenlijk niet. Dan gaat de bal breed naar Engelaar. Die kijkt ook wel, is er voorin wat te halen? Nu komt er wel wat beweging bij Mataf. Die waait uit naar de zijkant. Dan duikt Lens op in de spits. Maar ze durven het niet aan bij PSV om de bal te geven. In de eerste helft lag, eh, hoewel PSV vond ik bij Tijtenweide slordig was. De bal makkelijk verspeelde, maar dat had misschien met elkaar te maken. Het tempo wat hoger, dat zakt nu wat weg. Zo oogt het wel wat zever zeg maar, als je naar achteren kijkt. Maar oogt het wat minder sprankelend als je naar voren kijkt. Want daar, behalve die kans van Matas, gebeurt eigenlijk helemaal niks. Nu schuift wel Marcello in. Maar ja, dan heeft hij 10 meter de middenlijn overgestoken. Gaat de bal breed. Aan de rechterkant nu en één keer neergelegd naar Hutchinson. De man die het doet is Mertens. Even overgekomen. Dan zit er een Oekraïens been tussen. Gaat de bal over de zijlijn. Heeft Mertens inmiddels gegooid. De bal naar Hutchinson. Die ontwijkt maar net een hoog been van Giuliano. Het mag van de scheidsrechter. Mertens weer aangespeeld. Wil de bal breed geven. Nu onderschept. De ploeg uit Oekraïne. En kan er een snelle counter komen. Als tenminste de bal zou zijn afgeleverd bij. Nou dat lukt wel. De man eh, aan de linkerkant. Koloplianka, op Maar die wordt dan van de sokken gelopen door Manolev. Die denk ik nog van geluk mag spreken dat hij daarvoor geen, geen kaart krijgt. 56e minuut. We zitten eigenlijk al in de 57e. Het is 1-1 in de tweede helft. Die ja, toch wat saaier is eigenlijk dan de eerste. Omdat het tempo wat naar beneden is gegaan. Dat toch vooral. Eén kans gezien in dat tweede bedrijf. Die was van Matas, Maar ging er dus niet in. 1-1. Het is 12 minuten voor half elf. We gaan het eens hebben over zwemmen. In Chartres is de EK Korte Baan begonnen. Het eerste titeltoernooi na de Spelen in Londen. Bob van der Tak volgt dat toernooi van begin tot eind. Wat heeft de eerste dag opgeleverd, Bob? Ja, toch wel iets opmerkelijks. Want de meeste Nederlandse topzwemmers hebben het EK Korte Baan links laten liggen. Maar toch sneuvelde er vandaag een Nederlands record. Daarvoor verantwoordelijk was de 18-jarige Kira Toussaint. In de halve finale van de 100 meter rugslag klokte ze een tijd van 57-16... en daarmee zwom ze meer dan een halve seconde af... van het oude Nederlands record van Femke Heemskerk. En met haar snelle tijd plaatste Toezijn zich als tweede voor de finale... waarin morgenmiddag ook Sharon van Rouwendaal van de partij is. Van Rouwendaal ging in Charteren als zesde door. Wendy van der Zanders won vandaag al een finale op de 200 meter wisselslag... maar de pupil van Marcel Wouda speelde geen enkele rol van betekenis. Ze werd achtste en laatste in een tegenvallende tijd van 2:12.24. 24 De overwinning was voor de Hongaarse Katinka Hozo. Bij de mannen plaatste Juri voor zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Dat gebeurde zonder veel glans in een tijd van 51-29... bijna anderhalve seconde boven zijn persoonlijk record. Om het podium te halen zal het morgen in de finale harder moeten. Dankjewel, Bob. En zometeen nog reacties vanuit Charter... en natuurlijk het vervolg van PSV tegen Ginepur.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 en Let Her Go van het album All The Little Lights. Goed, we gaan weer eens even voordat we zo meteen gaan luisteren naar Kira Toussaint... die vriend en vijand verbaasd op de EK-korte baan naar Bas Ticheler. PSV tegen Het Is het een beetje een leuk potje? Eerste helft vond ik wel aardig om te zien. Tweede helft is tempo wat naar beneden gegaan. Er gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel meer. Het is 1-1 uh, na ruim een uur. De schrik sloeg PSV zo even om het hart. dat ja, als je als coach... Vier belangrijke spelers op de bank houdt. Omdat je zegt, die hebben kleine pijntjes. Maar eigenlijk weet heel Nederland dat komt omdat straks Vitesse, Ajax en Twente voor de deur staan. En dat vinden we in Eindhoven belangrijke. Dan slaat een schrikje om het hart. Als blijkt dat Dries Mertens een minuut of anderhalf lang op het gras ligt. na een botsing. noem het maar zo met Mandziuk. Die er ietsje te hard in gaat. Maar het gaat wel weer met de kleine bel, Want hij komt nu weer het veld in. Maar dat zijn natuurlijk de dingen waar je als PSV-coach, de advocaat niet op zit te wachten. Maar nogmaals, het lijkt wel weer te gaan. En laten we voor PSV en hem hopen dat dat inderdaad zo is. Balbezit voor PSV achterin. Bouma en Marcelo spelen elkaar de bal toe. Doen dat overigens met risico. Spelen dan Mertens aan. Die verlengt hem ineens naar Matas. Dat is een aardige bal. Matas moet dan op snelheid om zijn tegenstander heen. Nou kan die veel, maar dat is niet zijn sterkste punt. Dan krijgt hij nog steun ook, die verdediger. En is PSV de bal kwijt. Wil de Oekraïners dus uitverdedigen? Aan de rechterkant gaan counteren zelfs met Mateus en Giuliano. De twee Brazilianen. Maar. Is er een arm ik denk van Engelaar geweest om te voorkomen dat dat gebeurde. En komt er een vrije schop aan voor de ploeg uit Oekraïne. Die op dit moment tweede staat in de nationale competitie achter Shakhtar Donetsk. Maar die zijn al jaren ongenaakbaar de afgelopen drie jaar dus kampioen geworden. Daar is geen kruip tegen gewassen. De Dnieper doet aardig mee de laatste seizoenen. Maar ook niet meer dan dat. Balbezit voor PSV na een slecht genomen vrije schop overigens. Die alweer voor Marcelo is. Die trapt de bal naar voren over Mertens heen. Die ziet hem wel komen maar kan eigenlijk niks. Dan wil Matas naar de bal toe. Die krijgt een tikkie. Van Mazouk, een Tsjech, ook verdediger. Twee Tsjechen in het elftal, die andere is de keeper. En een overtreding geconstateerd door de Spaanse scheidsrechter. Die nu als PSV de vrije schop wil nemen. 10 meter over de middellijn nog wel richting de middellijn wijst. En zegt, daar mag het wat mij betreft. Bal genomen. Breed van Marcelo naar De Rijk. 64 minuten. 1-1 stand. Slechte bal van De Rijk. Echt met de ogen dicht. Schiet maar naar voren. En dan zien we wel. Makkelijk opgevangen door de Oekraïners. En makkelijk weggetrapt ook. Maar daar even makkelijk weer... Tot prooi van PSV. De bal meegegeven aan Engelaar. Die heeft wel mensen zien lopen. Wijnaldum wil de bal tussen twee verdedigers doorsteken. Dat lukt niet. En zo kan Dineppe weer overnemen en bouwen via de linkerkant. Waar uiteindelijk de linksback maar weer eens doorloopt. Dat is geen slechte speler. Strinic. De enige die geel kreeg overigens in deze wedstrijd tot dusver. Die vrij eerlijk, vrij ver is. Strinic was ook de man van de assist bij de goal die na 24 minuten door Selesnyov werd gemaakt. Nu aan de linkerkant zijn ze weer weg. De ploeg uit Oekraïne, maar is het de Rijk... die eigenlijk veel meer tijd heeft om de voorzet onschadelijk te maken van Strinic. Maar de bal eigenlijk in één keer wegtrapt in plaats van dat hij hem rustig aanneemt. Er is geen tegenstander in de buurt. En omdat hij hem in één keer wegtrapt en dat eigenlijk niet goed doet... geeft hij een hoekschop weg. Dat is wat onnodig. Derde hoekschop van de wedstrijd voor Dnieper. PSV heeft te tellen wat dat, op zich, wat dat betreft op vijf staan. Dat zegt allemaal niet zo heel veel overigens. PSV is wel gevaarlijk geweest met hoekschoppen, zeker in het begin van de wedstrijd toen eerst Bouma een keer kon koppen en later de Rijk nog een keer. Maar twee keer troffen zij geen doel en nu dus alle hens naar dek aan de andere kant van het veld. Hoewel alle hens is dat nodig, want er zijn er maar vier mee van de Nieppe om eventueel te koppen. Koppen doet helemaal niemand, die bal die gaat naar de grond en smoort eigenlijk in de drukte. En dan is er een PSV bereid gevonden om de bal weg te tikken. Wil PSV counteren maar omdat de Nieppe daar al zo bang voor was, hadden ze heel veel mensen achtergehouden. Balverlies van PSV. Konoplianka vanaf de linkerkant het strafschopgebied binnen. Wordt de voet dwars gezet door Engelaar. En dan komt er denk ik opnieuw nieuwe loest op. Nee, die bal is dan nog het laatste door Konoplianka zelf geraakt. En na 66 minuten mag Waterman een doeltrap gaan nemen bij een 1-1 stand. Nog altijd in Eindhoven. PSV zal kortom wat meer uit de schuld moeten. Ik zei het al, ze verbaasde vriend en vijand. En ook zichzelf vandaag op de EK Korte zwemmen. Kira Toussaint. Ze zwom een Nederlands record op de 100 meter rugslag. Haar moeder is Jolande de Rover, die in 1984 Olympisch Goud won... in L.A. op de 200 meter rug. En ze kan trots zijn op haar zwemdochter. Vanaf de tribune zag ze Kira aantikken in 57 seconden en 1600ste. Een tijd die goed is voor een nieuw Nederlands record. De pas 18-jarige zwemster zag de tijd op de borden verschijnen... en kon het amper geloven... Ik weet het op het moment echt even niet hoor. Ik heb mezelf heel erg verbaasd net. Echt, ik, ja. Maar ik zit heel goed in mijn vel en uh, trainen gaat super en het gaat helemaal, ja, helemaal top eigenlijk. En in de race zelf had je door uh, elke klap is raak? Nou, ik miste mijn eerste slag, dus ik dacht meteen, oeh. Maar vanmorgen waren mijn keerpunten niet zo goed. En die waren nu allemaal wel helemaal top. Dus dat ging helemaal goed. je verbetert weer je eigen persoonlijk record, je een Nederlands record. En je mag naar de WK. Hoe bijzonder is dat? Ja, echt supergaaf. Echt. Helemaal geweldig. Maar deze progressie. Ik bedoel, denk eens na. Denk eens met me mee. Enig idee waar dat vandaan komt? Uh, ik ben van de zomer verhuisd. Van uh, Amstelveen naar Eindhoven. Ja. En ik denk dat een uh, andere omgeving heel goed voor mij is geweest. En ik woon nu heel dichtbij het zwembad in Eindhoven. En dat is wel echt heel fijn. En ja, leuke groep. Leuke mensen. Trainen gaat goed. ja, Ja. En waarom was dat zo goed om van omgeving te switchen? Had je het gevoel dat je in Amsterdam een beetje vast zat en, en dat je nieuwe trainers moest ontmoeten? Um, nee, ik uh, moest de overstap maken van het regionaal trainingscentrum naar het nationaal trainingscentrum. Dus ga ik na de WK ga ik dat ook doen. En ik had besloten voor mezelf dat ik dat in Eindhoven wilde doen en niet in Amsterdam. Dus toen ben ik in verband met een studie ben ik uh, meteen aan het begin van het naar Eindhoven gegaan. Dus om met de studie te kunnen beginnen. En met wie heb je dan getraind? Uh, welke coach is dan met jou aan de slag gegaan? En dat dit er nu zo en allemaal uitkomt? Ik heb bij Jeanette Mulder getraind, bij het RC in Eindhoven. Ja. Die gaat toch weg nu? Ja, die gaat weg inderdaad. Heel jammer. Ja, maar hoe moet dat verder dan met jou? Ik ga na de WK begin ik in de groep van uh, Marcel Wouda. Met alle... Ja, met de sterren. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Superleuk, dus uh, heel veel zin in. Dan ben ik heel benieuwd, heb je nou, uh, hoe snel na zo'n race heb je nou contact met ma om dit te bespreken? Is ze hier of gaat het via de telefoon? Tribune, ja. zit op tribune, samen met mijn zus. En heb je al oogcontact gehad? Uh, nou, vanmorgen naar de series wel. En ja nu nog niet natuurlijk. Nee. Dus dat is het eerste wat je nu gaat doen? Uh, ik ga eerst even naar Marcel en dan denk ik dat ik even naar mijn moeder ga, ja. Nou, geniet ervan, dankjewel. Bedankt. Hij is A. sportief en B. keuze Twan van Peperstraten. Saw you fly in the summer. 1980, Fischer Zee en zo so lang. Eerder vanavond werd Twente uitgeschakeld in de Europa League. De hoop is gevestigd op PSV. De rode draad in deze uitzending. PSV tegen Ginepper. PSV moet winnen. Bas Deggelig. Ja, nou, strikt genomen hoeft dat helemaal niet. Want het hangt heel erg af van wat er op de andere velden gebeurt. Maar het zou... Om het in eigen hand houden. Ja, dan ja. heb je het wel plezier. Maar met de tussenstanden zoals ze er nu zijn, zou PSV... Met een puntje, want het is namelijk ook gelijk bij AEK Napoli nog wel kans maken. Maar dan zal het alvast in Napels moeten winnen. Dat wil je eigenlijk ook al niet. Dus je kan jezelf een dienst bewijzen door hier in de resterende 18 minuten nog een goal te maken. Voorlopig deden Wijnaldum en Selesnijov dat in de eerste helft. Vandaar dus 1-1. En heeft PSV in de afgelopen minuten toch een aantal keren... Nou ja, ik wilde zeggen dat ook van de naald gekomen is misschien wat te veel. Terwijl er nu van afstand geschoten wordt. Wat een schitterend doelpunt van Konoplianka. Daarmee wordt het 1-2... Die vanaf zeg maar, de punt van het strafschopgebied, zo'n bal die daar ineens ligt. denkt nou weet je, ik loop er toch. Ik uh, schiet hem eens met heel veel gevoel in de verre hoek. En het lukt. Waterman staat er naar te kijken. Die reageert niet eens. En die ziet die bal over zich heen zeilen. En uh, Konoplianka denkt, hé, hey, achter dat doel daar staan de fans van PSV. Laten we zeggen, de harde kern. Laat ik nou daar naartoe lopen om dat doelpunt te vieren. Dat wordt niet heel erg op prijs gesteld. Maar werkelijk een fenomenaal doelpunt... In de verre hoek gedraaid. Nou houden we in de voetbalwereld van vergelijken. Maar deze Konoplianka, jongen van 23 is hij trouwens. Is uh, international ook voor de Oekraïense nationale elftal. Uh, wordt in eigen land wel de Oekraïense Messi genoemd. Nou weet ik wel, er is in elk land wel een Messi te vinden. Hij is vroeger ook nog wel vergeleken met Van der Vaart. Kortom, eentje was er in Oekraïne veel van verwachten... Um, en het is echt een goede speler, want hij kan wel wat. Maar deze goal is van werkelijk grote schoonheid. Hij scoorde nog uh, vorige maand toen Oekraïne een kwalificatiewedstrijd speelde tegen Engeland. Toen werd het 1-1 en maakte hij de goal. Kortom, een speler waar we nog wel het een en ander van gaan horen. Die zet PSV nu een kwartier voor tijd op 1-2 in Eindhoven. Dat betekent dat PSV vol aan de bak moet. Vrij schop van Mertens. Gaat richting het strafschopgebied, Wordt onderschept, weggewerkt. Opgevangen weer door Hutchinson. Die twijfelt wat. Waar kan hij met de bal naartoe? Naar Lens. Op de rand van het strafschopgebied. Maar Tafs moet wegdraaien en schieten. Wegdraaien lukt wel, schieten niet. Dat zou dan vanaf 25 meter bij Nalham kunnen doen. Maar die komt ook niet verder dan wegdraaien. En dan waait de Oekraïense ploeg weer uit. Als de bal van PSV terug gaat naar Manolev. En het spel eigenlijk van vooraf aan begint. Zoeken naar ruimte. De paai in het veld gekomen voor Engelaar zo even. Wil de bal voor het doel brengen. Die wordt doorgekopt en dan komt de Rijk bijna bij de bal. Maar bijna is ook niet goed genoeg. Er zit nog weer net een Oekraïens hoofd tussen. Dat van Denisov in dit geval ook hij een invaller. Bij de ploeg hebben we één keer gewisseld. En Denisov mag nu voor de Oekraïners voor opruiming gaan zorgen. Ja, het is vervelend voor PSV. Het is vervelend voor het Nederlandse voetbal. Maar het voetbalhart gaat toch echt wat sneller kloppen... bij een prachtige goal, zoals we die zo even van Konoplianka hebben gezien. Het is 1-2 in Eindhoven. En dat is voor de zoveelste keer dit seizoen slecht nieuws... voor het Nederlandse voetbal. Komen wij nog even terug op het EK Korte Baan zwemmen. Julie Verlinde ging daar met de zesde tijd door... naar de finale van de 100 meter vlinderslag. Die finale wordt morgenavond gezwommen. Martin Vriesma vroeg aan Verlinde wat deze zesde plaats zegt over zijn vorm. Voor mij is het een, een tussenstap naar de WK volgende maand... Dus ook de, de training hebben we daarop aangepast. Nu 51-2 is wel op dit moment het snelste wat ik in het seizoen heb gedaan. Dus dat is een mooie, mooie tussenstap. Morgen, morgen finale. En dan gewoon echt even. Het moet allemaal beter zijn. Dit is gewoon allemaal net niet en een beetje la-la voor mijn gevoel. En morgen wil ik wel wat, echt wel goed neerzetten. Maar Dat la-la gevoel, heeft dat ook te maken met, met dat willen pieken in Turkije? Dus dat je hier in die zin ook nog niet op je best staat? Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik hier niet gewoon heel hard wil zwemmen. En ik voel gewoon aan mezelf dat ik gewoon heel veel harder kan dan ik nu heb laten zien. En ik heb dat al zo vaak gezegd en ik wil dat ook een keertje gewoon eruit laten komen. Dus uh, ik weet dat ik op dit moment meer waarde dan 51-2. En wat dat uiteindelijk voor de finale gaat opleveren, dat zien we morgen wel. Wat je net zegt, is dat iets wat je dwars zit? Is dat iets wat jou heel erg bezighoudt momenteel in, in deze fase van je carrière? Dat, dat, dat beetje extra wat je een keer wilt laten zien? Ja, natuurlijk. Nou ja, Kijk, uh, het is niet zo dat ik uh, nu uh, de herfstdagen van mijn carrière zit of wat dan ook. Maar het is wel zo dat Martin ook gewoon ziet in de training van... Hé hey, jongen, je maakt... een trein, als je coach. Precies, mijn coach. Hij ziet ook dat ik stappen maak. En uh, dan wil je dat ook gewoon in, in de, de wedstrijd laten zien. Dus het is af en toe frustrerend als je denkt van jezus, verdomme, ik kan zo hard zwemmen in de training en het is sneller dan ik ooit heb gedaan. Laat er een keertje uitkomen. En het is niet zo dat ik met dat idee op het blok sta, van ik ga staan en dan gebeurt het vanzelf. Dat is ook niet de, de, de instelling. Maar diep van binnen voel ik wel dat er iets meer in zit. Veel van jouw collega's zijn er niet. Op jouw onderdeel valt het wel mee. Maar in de breedte hebben veel toppers toch afgezegd. Hè? Zo na die Olympische Spelen even een dipje, even tot rust komen. Maar jij wilt toch weer die competitie aangaan. Uh, waar, waar komt dat vandaan? Ja, maar ik denk, iedereen heeft, maakt dan zijn eigen keuzes. En uh, ik denk dat uh, iedereen zijn keuze op baseert op de persoon hoe die is. Ik vind het hartstikke leuk om te racen. En, uh, uh, ook als ik nou naast me kijk, Yevgeny, uh, zilver op de 100 vlinder in, uh, in Londen. Die zwemt ook gewoon. Weet je, dus het kan allemaal wel en uh, het is nog allemaal geen probleem. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen naar de spelen hebben gezegd... even die rust in mijn kop en, uh, en echt uh, heel chillen naar Barcelona te werken. Uh, we houden je in de gaten. Succes morgen. Dankjewel. je wel. Jury Verlinde in gesprek met Martin Vriesemaan Voor alle duidelijkheid, Verlinden heeft het over Barcelona... En daarmee doelt hij op het WK een lange baan van komende zomer. We're leaning on each other so hard Tried so tight we wound up my Disconnected, zo heet de nieuwe van Keen. We gaan weer naar Bas Tiggelen Kan PSV nog wat in de slotfase tegen Gin Ja, dat vraag ik me af eerlijk gezegd. Het is 1-2 met nog acht minuten te gaan. De ploeg uit Oekraïne staat dus voor. Gek genoeg nog even naar het stand gekeken. Maakt dat voor PSV niet eens zo heel veel uit of je nou verliest of gelijk speelt. In ieder geval is voor PSV van absoluut wezenloos belang... dat de wedstrijd in Zweden tussen AIK en Napoli, waar het nu 1-1 is, vooral gelijk blijft... Want in dat geval heeft PSV nog een kans. Maar zal het in ieder geval in Napels moeten winnen. En dan ook nog moeten hopen enzovoort. Kortom een uh, ja, moeilijke opgave. Maar in ieder geval is er dan nog een mogelijkheid. Als het daar 1-2 of 2-1 wordt gelden er weer hele andere wetten. PSV wil wel op jacht naar de 2-2. Hoewel de eerste mensen het stadion al verlaten. Die missen dan dat er een aanval komt met Wijnaldeman. De bal die mag heel ver doorlopen. Die gaat schieten. En die schiet de bal tegen de keeper op. Die heeft nog wel moeite om die bal tegen te houden. Lashtuvka de Tsjech, en duikt er dan in tweede instantie op. En blijft er dan... Ook maar eventjes opliggen, want tijdrekken, dat is aan de Oekraïners dus wel besteed. Dat doen ze graag, dat doen ze veel. Zo even bij de wissel ging de man die eruit ging, de maken van de eerste goal. Slesnij op werkelijk op het zachtst mogelijke sukkeldrafje naar de kant. Scheidsrechter zegt de al. ik tel het er allemaal bij die tijd, dus er komt zeker wel wat extra tijd bij. Maar of dat genoeg is voor PSV? 83 minuten gespeeld. 1-2. De achterstand dus voor de ploeg uit Eindhoven. Advocaat keek zo even als een oorwurm werkelijk, zo chagrijnig. Nou, denk ik dat Dick Advocaat ook chagrijnig kijkt als hij een wedstrijdje verliest wie het eerst bij de auto is. Want zo is hij nou eenmaal. Lens ontsnapt, overigens aan de linkerkant van het veld, maar wordt door twee verdedigers van de Oekraïense ploeg van de bal gezet. Waarvan er nu één, dat lijkt me de rechtervleugelverdediger vleugelverdediger Mantzweek. Die uh, blijft nu geblesseerd zitten in het strafvolgebied. Hij wil eigenlijk niet gaan liggen. Gaat zitten en dan maakt er eentje Hens. Nou, dit is echt, die gaat denk ik rood krijgen nu. Dat is echt een ongelooflijk verhaal. Maar krijgt hij hem ook? Kankava, een uh, middenvelder. Ja, die krijgt zijn tweede gele kaart. Die krijgt een paar minuten geleden geel. Omdat hij opspringt met zijn armen wijd. En daarmee een voorzet van PSV onschadelijk maakt. Dat levert hem geel op. En hij doet nu echt een paar minuten na gewoon weer hetzelfde. En dan moet je met twee keer Hens in vijf minuten tijd naar de kant. Ik moet ineens denken aan No For van VVV. Die ik hier een paar weken geleden ook zoiets had. Twee keer met zijn hand probeerde een bal in de doel te slaan. Twee keer geel en dus rood. En het is vergelijkbaar. Yaba Kankava, een Georgische speler. International ook trouwens, die al jarenlang bij Dnieper speelt. Maar dit zal dan toch niet een dank worden afgenomen. Hij moet in de 84ste minuut met twee keer geel van het veld. En dat is een uh, flinke aardelating voor de ploeg van Juan de Ramos. De Spaanse trainer. Ik kan het allemaal rustig vertellen, want de man die gebaseerd lag. Mansjoek, die uh, staat nog steeds gebaseerd. Er is wel een... Brakaardvelden gekomen, dan gaat het ineens allemaal wel meer. Zo werkt dat nog eenmaal. Juan de Ramos, dat is de coach van de Dnieper, Bekende naam, Spanjaard, die in dit stadion in 2006 de UEFA-cup won. Toen hij nog trainer was van Sofia. In die finale tegen Middlesbrough, dat toen nog werd getraind door Steve McLaren. Wat dat betreft is de voetbalwereld klein. Hij won een jaar later de UEFA-cup trouwens weer. Ging voor Geel veel geld naar Engeland, naar Spurs. Dat werd geen succes. was nog trainer even van Real Madrid. En zit nu voor naar verluidt 6 miljoen dollar per jaar. Ik zou het er niet voor doen, maar goed, als je echt niks beter te doen hebt, hier op de bank. Uh, hij staat voor. Er gaat gewisseld worden bij uh, de Oekraïense ploeg. Na dat wegsturen van die middenvelden komt er een extra verdediger in het elftal. De man die gebaseerd was staat langs de kant. Zullen er zijn negen mensen nog in dat veld nu van de Oekraïense ploeg. Als de vrije schop van Mertens eigenlijk in de melee voor schiet... en dan PSV wel of geen hoekschop oplevert, wel, zegt de scheidsrechter... De nieuwe man is Vedetsky, uh, Artem Vedetsky. Dat is een eentje die we nog kennen van de nationale ploeg van Oekraïne trouwens. Daar uh, heeft hij toch in de voorbije jaren vaak deel van uitgemaakt. Die is dan nu nog gekomen voor een spits. Want ja, meer naar achter dan naar voren lopen. Kan PSV profiteren van het feit dat hij met een man meer in de slotfase opereert? 86 minuut. 1-2. Hoekschop komt. Wordt makkelijk door. Denisov invallen weggekopt. Opgevangen weer door PSV. Naar de linkerkant Depay zet voor. Bal wordt doorgekopt door Matafs. Kan er één bij? Ja! Kan er één bij. Lens, maar die van heel dichtbij kan alleen maar zijn been uitsteken. Terwijl hij eigenlijk valt. En vanaf 6 meter gaat die bal over het doel van uh, Lashtoufka. Over het doel van Dnepro Petrovsk. En zo komt de gelijkmaker in ieder geval voorlopig niet op het bord in Eindhoven. Opnieuw een winst aan de kant van PSV. Lokadia. Een extra aanvaller gaat komen voor een verdediger. Manolev. Een jongen van... de uh... 19. Moet hij het verschil dan gaan maken? We gaan het zien in de resterende minuten van deze wedstrijd in Eindhoven. PSV heeft er één gemaakt, Djerpo Petrosk twee. Kleren Seedorf, dat is een grote ster in Brazilië. En dat weten Nederlandse bedrijven ook. En dus was Seedorf vanmiddag te gast om die bedrijven een handje te helpen. Want het WK voetbal is over twee jaar natuurlijk in Brazilië... en twee jaar later de Olympische Spelen in Rio. En daar is geld te verdienen. Een grote handelsdelegatie kwam langs in Rio... met ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Maar de grootste aandacht ging toch uit naar een speler van Botafogo. Verslaggever Menno Reemaier was erbij. Aan de stadions in Brazilië wordt nog hard gebouwd. Ze moeten klaar voor het WK-voetbal over twee jaar. En een aantal ook voor de Olympische Spelen twee jaar later in Rio de Janeiro. Het grote maracanã stadion staat in de Stijgers. In een zaaltje, in een klein overdekt stadionnetje naast het Maracana, zijn Nederlandse ondernemers bijeen. We have world Ajax playing in our stadium. Zij vertellen hun Braziliaanse partners wat ze te bieden hebben. And is the most of the big artists of the world have been in our venue. Well, this is to show that. Uh, het stadion is meer dan een voetbalstadion. Maar zaken doen in het voetbalgekke Brazilië doe je vooral door bekende voetballers binnen te halen. Ik wil een van de stars van voetbal in de wereld that Dat Botafogo en Rio de Janeiro heel erg proud of, meneer Clarence Seedorf. Hij is aanwezig bij een Panna-knockout in het stadionnetje. Maar Zedorf, als een beetje speler van hier. Natuurlijk de grote publiekstrekker. Een beetje de ambassadeur voor Nederland. Maar Zagorn bij op Principe door landen. Prins en Pie. Agora bij Wil Principe door landen. Prins in Ja, op Principe. Ik kan denk je respect daar, oké? Hij legt uit aan de kinderen dat het niet om hem gaat alleen, maar dat het ook gaat om de Prins van Oranje. Ook die is hier samen met Prinses Maxima. We gaan een laanes nice pannenkoort. We're gonna see a lot of talents playing en uh. Maar om Seedorf even te interviewen, is niet zo makkelijk. Want de prins en prinses zijn interessant voor de Nederlandse media. Maar de Braziliaanse media is massaal toegestroomd om hem nog eens vragen te stellen. Is Epana wij doen parte van zijn parallel naar Copa do Mundo 2014. Ah, jongens, dat is een teken van Lacompos. We hebben heel lang Dave, de hele te traceren, is het project Dakar. En waar het in Wat een gek huis hier. Ja, leuk ja Leuk, zeker leuk. Zeker leuk. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Is goed. De grote ster hoorde ik hier net, <laughs> ja. je hebt weer gespeeld. Ja, ik ben weer op hetzelfde geboren, ja. hoort erbij. Hoor erbij ja. Ja. <laughs> zeg, um, een beetje ambassadeur van Nederland hier in Rio vandaag. Ja, ja niet alleen vandaag, maar het uh, uh, is, uh, is een eer voor mij geweest om uh, vandaag met de prins en de prinses uh, dit evenement uh, te openen. En, uh, om bijdrage te leveren aan de activiteiten van het Nederlandse consulaat hier in Brazilië, in Rio. En ja, het is, uh, het, is, het is een mooie dag. Iedereen is happy. Dus. Al met al positief. Heb je nog andere plannen met het WK voor de boeg? Nou, ik, ik heb wel plannen, ja. Maar ja. Ik denk dat we daar nu uh, over hoeven te gaan staan praten. <laughs> ma ma mag ik daar nog één vraag over stellen? Want iemand in Nederland namelijk Bonskoos Louis Vergaal. die zei... ja, Kleine Seedorf in Rio, die kan misschien nog wat voor ons betekenen. Niet als speler, maar wel in begeleiding, in, in noem het maar op. Ja, ze hebben mijn nummer. Heeft dus, u uh... nu niet gebeld? Nee, nee, nee, ze hebben me niet gebeld, maar ze hebben mijn nummer. Dus ik, ik wil niet via de tv en radio overheen weer gaan praten. Ik heb het zelf nog niet gehoord van ze. Dus ik heb het interview uh, gezien. Uh, maar ik heb verder uh, daar niks over te vertellen. Dus uh, ik heb... Uh... Ik heb zelf hier nog heel veel te doen deze komende weken, dus daar wil ik me op constateren verder. En dat is? Nou, nog twee wedstrijden, dus we proberen de vijfde plek te houden, of te, ja, te krijgen. En dat zou de beste uh, plaatsing zijn na 17 jaar voor Botafogo, dus uh, het is een, een, een kleine ja, dit, een troostprijs uh, voor het jaar. Clarence Seedorf, speler dus van Botafogo, over die handelsmissie daar in Brazilië. We gaan weer snel terug naar Bas Tegeler. 1-1 staat het bij die andere wedstrijd in de pool. En wat zijn dan de consequenties voor PSV dat achter staat thuis? Nou, dat er nog een kans is als één van de twee daar wint. Of Napoli of Aik. PSV gezien gesteld dat het hier vandaag verliest. En nou, daar lijkt het wel op, we zitten in de extra tijd. Het is 1-2... Dit voordeel dus van Dnepropetrovsk. De extra tijd daar is inmiddels een minuut van verstreken. Dat betekent dat er nog drie over zijn. Ruim bedeeld. Wat terecht is overigens omdat er nogal wat tijd gerekt is door de Oekraïners. Die dus met tien man in het veld staan na de twee gele kader voor Kankawa. De Georgische middenvelder. PSV met de moeder. Wanhoop pompt ballen naar voren. Maar die vallen nog niet lekker. Nu de paai met een aardige actie. Wijnaldum verplaatst de bal naar de buitenkant. Komt er een voorzet waar eigenlijk... Ja, die komt wel van maar Die bal krijgt niet genoeg hoogte mee. Via Denisov belandt hij dan over de zijlijn. Ingooi van PSV uiteraard snel genomen. Lens met de voorzet. Daar is uh, de paai dichtbij. Moet er van afstand geschoten worden. Maar helemaal verkeerd geraakt. Die bal door Hutchinson. En omdat de keeper de bal loslaat komt hij nog voor het doel. En die rolt dan omdat bij PSV geen aanvallen meer verwacht dat die bal voor het doel zou komen. Rolt gewoon voor het doel langs. En helemaal aan de andere kant nadat er een Oekraïne met paniek tegen de bal aangelopen was. Levert dat PSV er nog een hoekschop op. Heel merkwaardig moment waarin eigenlijk iedereen dacht dat de aanval al aan was afgeslagen na dat rare schot van Hutchinson, maar Omdat uh, de doelman de bal niet klem krijgt, komt de bal vanaf de rechterkant nog voor. Maar gaat er uiteindelijk niet in. Een hoekschop voor PSV, nummer 7. Komt, indraait, keeper komt, stond, zit ernaast. Maar er wordt gekopt, ik denk door PSV, helemaal terug naar de man die de hoekschop nam. Komt de bal opnieuw voor, dat is Mertens, wordt er opnieuw gekopt, dit keer door... Uh, Manolev, nee, Manolev, hoe kom ik daar nou bij? Dat is uh, Marcelo, die komt de bal zomaar in de handen van de keeper van de Dnieper van redelijk dichtbij. Maar recht op de doelman, Lastovka afgekopt. En daarmee zou de angel wel eens uit de wedstrijd kunnen zijn. Nog maar anderhalve minuut, nog niet eens, over. Van de extra tijd als de Oekraïners bezit nemen van PSV. Van de helft toch in ieder geval via Matthäus. En daar proberen de wedstrijd met uh, techniek. Want dat hebben ze wel rustig uit te spelen. Wordt er een overtreding gemaakt. Nee, buitenspel. Een van de invallers, Vedetsky staat buitenspel. En dan mag PSV nog een vrije schop gaan nemen. In de laatste seconde van de wedstrijd. Uh, volgens de gegevens die ik heb is AIK Napoli niet alleen bezig. Maar staat het daar ook altijd nog 1-1. Dat zou nogmaals een stralende troost zijn. En misschien nog een Houdini-achtige escape voor PSV kunnen bieden. PSV krijgt nog een mogelijkheid. Daar gaat Depay schieten. en Die schiet hem er net niet in. Omdat de doelman het uh, schot van Depay dat komt vanaf 25 meter wilde ik zeggen naast het doel duwt. Maar dat bleek niet eens nodig. Want die bal verdwijnt er zelf naast zonder dat hij er aan geweest is. En dat betekent dat er een uh, doeltrap gaat komen. En dat daarmee het laatste restje hoop bij de PSV fans wel verdwenen zal zijn. Na dit schot van Depay uiteraard blijft er dan bij De Nieppen nog wel eentje liggen. Om, Want inmiddels, wat, Bas Tegeler, zeg ik er, even tussendoor, Napoli is op 2-1 gekomen. Oh, dat is wel heel slecht nieuws. Napoli op 2-1 gekomen, dat betekent dat PSV uitgeschakeld is. Zo simpel is het. Er komt hier nog een brakaar in het veld, omdat zelfs na het orde van de scheidsrechter, de man die geblesseerd op de grond ligt, en dat lijkt me Tenisov, nee dat is Rotan, de aanvoerder, dat hij echt niet meer uh, kan lopen, dat lijkt me kramp overigens. Dus daar komt nog een brakaar voor in het veld. Ja, als Napoli wint, dan uh, is de rekensom heel simpel. De Dnieper wint op 12, Napoli wint op 9. En AIK en PSV blijven staan op 4. Dan is de groep uiteraard helemaal gespeeld. En is het laatste duel van PSV in Napels, hoe mooi het daar ook is, niet meer van belang. En bewijst PSV nogmaals zichzelf, maar dus ook het Nederlandse voetbal een slechte dienst. Zo klinkt het alsof je met de beschuldigende vinger wijst, dat is ook niet helemaal waar. Want uh, dat geldt natuurlijk wel voor meerdere ploegen die het... Uh, in Nederland niet hebben kunnen waarmaken of dat nou Trent is of dat nou Ajax is of dat dat de ploegen zijn die al na de eerste ronde of zelfs voordat het toernooi begon werden uitgeschakeld. Napoli afgelopen uh, hoor ik. De wedstrijd tegen Solna, dat betekent dat PSV echt nu een goal zal moeten maken. Zeg ik dat goed even tellen? Nee, dat is hetzelfde. Nou, dan kunnen we het helemaal vergeten, want ik zit even hard op te rekenen nu. Dat PSV als Napoli gewonnen heeft, en dat het is dus het geval, zal PSV precies hetzelfde moeten doen als Napoli. Dus zal PSV moeten winnen. Dus PSV heeft nu zelfs aan een gelijkspel helemaal niets meer. PSV zal er nog twee moeten maken. En dat zie ik eerlijk gezegd in de laatste zeven seconden van deze wedstrijd niet meer lukken. Nee hoor, PSV is uitgeschakeld. PSV ligt eruit, dat geldt voor deze uitzending zo aanstonds ook. Het is 1-2, de slotseconde in Eindhoven lopen. Maar twee goals maken in een handvol seconden, dat gaat niet meer lukken. PSV dus na Twente ook uitgeschakeld. Ja, Napoli won met 2-1 van AIK. Soma doelpunt voor Napoli, werd vier minuten beschuurd uitgemaakt uit een penalty door Cavani. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van langs de lijn. Morgenavond om 10 uur zijn we natuurlijk weer met Sport op Radio 1. En zo dadelijk op deze zender met het oog op morgen. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond. Morgen in